Die mooie warme reis tot zonnige Spanje. Vergeet ik alles, ik denk alleen nog Spaans. Heel mijn kamer van rood en van oranje. De felle kleuren van de Spaanse zon en maan. De Spaanse fury heeft me zo verwacht. Dat temperament voor.